Opnieuw is een groep Nederlandse reddingswerkers teruggekeerd vanuit het aardbevingsgebied in Turkije. Afgelopen avond kwamen ze aan op Schiphol. Daar wachten familie en tientallen mensen uit de Turks-Syrische gemeenschap hen op met bloemen en chocolade. Nederlandse reddingshonden vonden tientallen slachtoffers onder het puin. Tien mensen waren nog in leven en konden worden gered. Op verschillende plaatsen in Turkije en Syrië is het reddingswerk nog volop aan de gang.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 Hello. Once more, this never happened before. Though I have prayed for a lifetime that such as you would suddenly.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 soul can fly dit is ZFM.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 Ik wil nog. Ik wil nog zelf verheeren. Over de wereld om me heen, over de steden. Ik ben de pia, ik ben de kutaka pia.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 Elke nacht maak ik voor, ik slaap mijn hoofd leeg. Jij gooit shade over dat ik het vanzelf kreeg. Eerste vijf jaar voor een hongerloon. met je commercieel als ik nu wat honger toon. Model kompas, maar ik kom pas. Als ik pec op pak, voor minder fok dat. Wat jij solo doet, noem ik een teamsport. Ik leef day to day, jij wanneer er gestort wordt. Mooie hoofd, mooie ogen, mooie kontje.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 1K en ik tover de team. Ik hoef daarvoor niet naar Bali, je hebt die in gezien. Money stekken, stekken, is de kwaliteit van ons team. Ik ga ik je kan het aan, mijn shirt op Gucci riem zien. Na Doos zoek ik daily, noem me blind, net als Charda. Jij laat bij het stoplicht missie, Mitsubishi afslaan. Top 2000, zelfs die boomers zien me hard gaan. Jij haalt op de game, in tov, naar je grafbaan. Zie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 Wife See it in the bravery of a man who saved your life Find a it in life. the mother's eyes Looking at her child It's everywhere Can find the traces. Sit on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 I'm You You Een tafel voor één, op de plek waar sip